Het is weer woensdagavond 8 uur. En dan weten jullie het tijd voor het jazz tournee generaal Want de week is per slotverrekening weer er midden. Oh niet Wordt wel heel resoluut uh, meteen uh, de nek omgedraaid, meneer, ja, meneer Verstappen. Ja, ik heb het. Uh, ik, het was is inderdaad niet echt charmant. Geen nee. toe. Slecht begin van de woensdag. Nee, helemaal niet, helemaal niet. Het is ook misschien wel goed een moment van stilte. Uh, op het moment dat wij hier in de studio zitten aan onze kop koffie... ...gaan onze gedachten uit aan uh, of naar iedereen die uh, zich nu verzamelt bij het L1-gebouw... ...ter nagedachtenis van een buitengewoon sympathieke lieve jongen die ons verlaten heeft. Jean-Luc Groenteman. Uh, op Facebook is er al het een en ander over gezegd. Uh, het was een zeer innemende jongen en... Uh, voor zover het in, uh, ja, binnen mijn mogelijkheden ligt om een uitzending uh, op te dragen aan iemand. Uh, omdat ik natuurlijk niet weet of hij al die muziek die wij uh, geselecteerd hebben voor deze avond ook echt leuk zou vinden. Het was toch meer een rongerong en bluesman. Ik gewoon net zeggen, het was, het, was, het was toch meer een bluesmens. Hè? Maar als die op Wolk 9 zit en ik hoop uh, dat hij daar zit en naar beneden kijkt en denkt, die jongens... Nou, ze denken tenminste aan. Ja, voor voor Jean-Luc Groenteman. Ja, dit was dan ook, ik hoorde net op het nieuws dat de, de bondscoach van Chili, zes spelers, ja. heeft, uit het elftal heeft geknikt. Ja, omdat, omdat ze open waren. Nee, omdat hij het niet positief vond dat ze op stap waren geweest en dronken thuis waren gekomen. Ik denk dan, als je op stap gaat met zes kon uit en je komt niet dronken thuis... Dan doe je iets niet goed. Of ben ik nou weer... Brunstum nee, score door de bocht. Conclusie, dan zou je dus inderdaad mietjes in je elftal hebben. Ja, precies. En dat wil je toch niet? En zeker niet in een Zuid-Amerikaans voetbal Volgens elftal. mij is het mooiste voetbal ooit uh, uh, mm. gespeeld door het Nederlandse elftal in 1974. Toen ze bezopen waren. Nee? Ja, dat ik nou. wel. En haar <laughs> tot onder de. Enfin, laten wij beginnen. Um, dat wordt onderhand wel eens tijd. Om te beginnen, een nummertje uit het jaar 2000, het magische jaar 2000. Dr. Rocket uh, nam toen een uh, plaatje op en dat heet Café de Flore. Uh, Café de Flore in Parijs, neem ik aan. Mm. Bekende zaak, hij nam daar ook wat uh, uh, geluiden op van, van, van rammelend bestek. En weet ik wat niet allemaal, dat wil hij allemaal vermengen met zo'n muzette muzette-achtig, melancholisch accordeonnetje. Mm -hmm. Dat komt er ook allemaal in terug, want we gaan nog niet het origineel draaien. Het was van hij Dr. eigenlijk wel een beetje een simpel man in die tijd. Ja, geluiden, dagelijkse geluiden voor, okay. voor Smolty graag, uh, Dr. Rocket. Een genie echt eigenlijk, want uh, zijn echte naam is Matthew Herbert. En dat de, is minder, Bl dat is minder. Matthew uh, Herbert, no de Matthew Herbert Big Band hebben er wel iets van het was echt goed. Dr. Rocket is eigenlijk is wel. Kijk, en dan ja. dok, dok, Dokter. Daar wil ik mijn ziekenfondspremie wel aan opdragen, zo'n dokter. Ja, ja, ik ook. We gaan luisteren naar de Charles Webster remix van Café de Flore van Dr. Rocket. Speciaal voor mijn vrouw die altijd vindt dat ik van die ouwe lullen jazz draai. Maar ja, je bent ook deeply fucked als je van jazz houdt. En getrouwd bent met een vrouw die uh, toch wel een stuk jonger is dan jezelf. Uh, dus dan krijg je af en toe stevige kritiek. Ze houdt wel van een scheurend, hemmend orgel en zo. Maar ze houdt eigenlijk vooral van scheuren. En, oh ja. en van een beetje hippe, hippe dingen. En, en dan draai ik dit en dan denk ik... Ja, het is ook alweer 2000, dus het is ook alweer bijna 12 jaar Boah, oud. Theo, echt. We ja. worden te oud. We kunnen dit beter... Uh, Jazz Troné Fossiel of, of zo noemen. <laughs> Denk ik vind je... het best. De naam is ja? snel aangepast, John. Is ja. geen enkel probleem. Oké. Okay. Nee. Lieve schat, ik hoop dat je dit leuk vond. En alle andere luisteraars ook. Ja. Uh, maar nu even serieus. Echt. Niet echte jazz. Godverdomme nog een tour. Gene Emmons uit 1971. Hij nam een geweldige LP op. Die heette The Black Cat. En jullie gaan luisteren naar Hi, Ruth. Ja, ook hier wordt papa heel erg blij van. Gene Emmons op de North Sox, George Freeman op gitaar, Harold Mayburn op piano, Ron Carter op bas en Idris Mohammed op drums. Ja, en dat papa blij wordt van iets, dat is ook wel heel erg nodig met een 14-jarige onhandelbare puberende zoon. Details zal ik nog even achterwege laten. Maar, ik, wil het uh, weten, ik wil het weten. Je wil het weten? Uh, nee, nee, weet ik. Nee, dat zijn, dat zijn Hij dus... sleept je naar de poorten van de helm, knuppel. Oh god, oh god, ja, ja. Ja, en dan hou je het toch het... nog van zo'n vent. Hè? Dat het... is echt verschrikkelijk. Het is mogelijk. toch wel een beetje de fase van zijn leven, denk ik. Ja, de papa, fase papa. van zijn leven. My ass. Hij moet gewoon een keer luisteren. We gaan snel door met Eddie Roberts en de Fire Eaters. Oh, uh, je... Ja. Je hebt, je hebt zo'n titels uitgezocht, volgens mij. De <laughs> Fire Eaters. Ja, en weet je hoe zijn LP heet? Mm, nee. Burn. Oh, mijn god. Uit 2011. Jullie gaan luisteren naar Easy Rider. Thank you. Eddie Roberts en de Fire Eaters. Jullie werden getrakteerd op het nummer Easy Rider. Nou, nice en... easy vond ik hem niet, zon. Uh, huh? Nee, maar ja, een Easy Rider is ook niet altijd easy. Nee, dat is waar. Dat zit volgens mij een dubbele bodem onder. What's in a word, maar dat, is, dat gaat ook vaak niet op. What's not in a word, eigenlijk. Ja, huh? dubbele bodems. Dubbele bodems. Het zijn uitpuberende zones. <laughs> Um, Volgens mij... Volgens mij wordt dit de rode draad in het ik programma. Ik zal maar beter naar bed gaan, jongen. Dit, dit gaat twee uur sluimeren, is mm -hmm. dus duidelijk. Wat een geluk dat je. ik bij je ben. Ja, heel dus, fijn. Ik ben een oprechte sidekick nu. Ja, oh, shit. Ja. Er is weer een flinke portie kindermishandeling voorkomen dankzij dit programma. Ja. Ook daar is Jazz in Generaal goed voor. Helemaal goed. Um, ja, en dan gaan we gewoon door met funken. Uh, in 1969 kwam er een zeer obscuur singeltje uit. Ik heb dat singeltje en daar ben ik heel blij om. Ik weet voor de rest niks van de man. Ik weet alleen dat zijn band James Young and the House Records heet. En dat het nummertje nog geen twee minuten duurt. En het heet Barking Up the Wrong Tree. When you're hot, you're hot. When you're not, you're dead. Het is ongelooflijk. Dit <laughs> is de fantastisch. James Young and the House Records. Veel te kort. Veel te, veel te kort. kort, maar daarom misschien ook wel weer net zo lekker. Ja. Um, echte jazz nu. Barry Harris met zijn sextet. Ja, hij had ooit een sextet. Deze geweldige pianist. In dat sextet zat onder andere, papa vertelt, Pepper Adams op baritonsax, Junior Cook op de Slide Slythampton, de oude Slythampton op trombone, Bob Crenshaw on bass en Lenny McBrown op drums die ik niet ken. Toch is de LP Luminescence. Heel erg. Even terug in de week, uh, John. Je was naar Bob James geweest, trouwens. Hè? Even een, een klein verhaaltje tussendoor. Was het mooi? Was de moeite? Ja, het was echt fantastisch. Ja. He? <laughs> het is zo glad als een en snot. Maar het is echt ook te gek. Gewaanzinnige improvisaties. En yes, ja, het, het is technisch van een we weergaloos niveau. Zit je weer een beetje onder de sprei van de Crusaders? Is dat een beetje de strekking? Ja, ja, ja misschien wel, maar dan de Crusaders mm. live. En het is vooral live zoveel chiquer voorplay mm -hmm. uh, uh, dan uh, op, op CD. Dan is het ook lekker als, als behangetje achter op muziekje. Ja, als je, ja. Dan is het allemaal best wel uh, goed te verhappen. Maar live, live is het zo uh, ja. En die Chuck loop die ken ik helemaal niet. Ja, die, die, die, die, daar had ik nooit zoveel mee. Ik, ik zag die CD's liggen op dat GRP-label en dacht ik altijd dat zijn nog een softe uh, toestanden wil ik niet naar luisteren. Een beetje bijvoorbeeld. Ook Ja, ook mm -hmm. DJ Blue Tone heeft daar wel eens last van, lieve luisteraars. Maar het was echt een heel erg goed concert. Nice. Ik ben ongelooflijk blij dat ik daar naartoe ben goed, goed. Uh, gegaan. Ik wilde het even weten. Ja? En we deelden het meteen met de luisteraars. Ja. Hè? Die vijf in getal. <lacht> drie vandaag. Drie, drie. Vandaag, ja. Ja. Uh, ik was aan het vertellen over het Barry Harris sextet. Uh, de bezetting hebben jullie al uh, doorgekregen. Rest mij nog te vertellen dat het afkomstig is van de LP Luminescence uit 1967. Jullie gaan luisteren naar een compositie van de pianist Barry Harris, himself, Even Steven. <tied> alsjeblieft de Barry Harris sextet en stereo bestond nog niet zo heel erg lang, althans nog niet alle platen werden 1967 al in stereo uitgebracht. Ik heb nou een flinke stapel monoplaten ja, uit die daarom, periode. Toch nog maar eens even de complimenten voor de maker... die inderdaad het hele zaakje weer gedigitaliseerd heeft. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja. Maar um, het stereobeeld is wel overdreven uh, uh, aanwezig. Ze worden tegenwoordig niet meer gemaakt. <laughs> Echt ongelooflijk, ja. ah, Toch is het leuk, toch ja, is het leuk. Ja, ja. Uh, jongens, Evil Ways, dat is een, een van de hits van uh, Santana geweest natuurlijk. Maar het is een nummer van Willy Bobo. En Willy Bobo was een hele goede percussionist... die ook nog met Maals gespeeld heeft en zo... Um, uh, hij was de componist van dit nummer En um, we gaan niet naar de uitvoering van Santana luisteren Maar naar een opname uit 1971 van Walt Harper MUZIEK And running all over town. You got me sneaking and peeping and running you down. This can't go on. Lot knows you gotta change. Baby, baby, when I come home, baby, my house is dark and my pops are cold. You're hanging on. Gene and Joan and a who knows who. I'm getting tired of waiting and fooling around. I'll find somebody who won't make me feel like a clown. This can't go on. Lord knows you gotta change, babe. de betere cocktail jazz was dit, Wald Harper van de LP, Walt Harper at Falling Water uit 1971. Een interpretatie van het nummer Evil Ways. Ook wel een beetje wufterig, hè? Wuf een beetje wufterig, wuf ja. wuf uitvoering. Ik zie de veren voorbij waaien in die ene lagar kroeg zo'n beetje. Ja. Ook, ja, ja, ja eigenlijk ja, ja, moet je het een beetje denken. Hè? Ja, zeker weten. Het is misschien te plastisch geduid, maar ik geloof dat... Uh, ja, nou ja, Hij zou het niet meer staan hebben. Nee, ik denk het ook niet. nee um, Also, Spraak Zarathustra is uh, natuurlijk een wereldbekende compositie, uh, compositie van Richard Strauss. Um, en veelvuldig gebruikt aan het begin van elk concert van uh, The King. Elvis natuurlijk. Deodato. Goed, hit mee. Uh, Daniel Salinas vond in 1974 dat die uitvoering van Deodato best wel aardig geprobeerd was. Maar hij wilde het funkier. Oh. Dus gaf hij een prominentere rol voor de Fenderbas in dit nummer. En dat is ook wel te horen in de uitvoering van Daniel Salinas. Ga luisteren naar Strauss Mania. Daniel Salinas met Australia. Het verschil is inderdaad wel met Deodato. Als je naar Deodato luistert, dan hoor je eigenlijk een beetje die hele opbouw wel in de overturen, zal ik maar mm -hmm. zeggen. Er zit een soort van derde delen in. dan krijg je dat... Dee dee ja, ja, dee dee dee dee. Iets ja, Iets liefelijks. Iets ja, ja. Terwijl hij hier eigenlijk in dat ene bekendere thema blijft hangen ja, dit is en daarmee gewoon, speelt. Het is gewoon slechte pornomuziek of uh, achtervolkingsmuziek. Je, je ziet Barretta in zo'n onmogelijke ja. jaren 70 bak Precies. de bocht omscheuren terwijl de vonken van de carrosserie afvliegen. In San Francisco verwachting. de streets of San Francisco. De streets en dan ook of Carl San Francisco ja, ja. Ja. Een uh, leuke uitvoering van uh, Alzo Spraak Saratustra um, ja, 1974 was dat We gaan uh, naar 1958 uh, De LP Soul Stirren Van Benny Green um, ik Die heb hoorde een... ik op de achtergrond volgens mij natuurlijk mijn eerste layer. <lacht> ja, Echt waar toen je ja. daar uh, De splittertjes in duwde ja, ja, ja, okay. ja, ja, ja. Nou, Dan gaan we luisteren naar uh, Een compositie van Babs González Soul hey. Zie je Green met solster En als jullie uh, flink wat kraakjes en tikjes hebben gehoord, links dan wel rechts uit de box, dan kan dat wel. <laughs> mag het van een LP die meer dan 50 jaar oud is en uh, ook rechtstreeks van een LP gedraaid wordt? Um, in deze uitzending, uh, jullie luisterden onder andere weer naar Gene Emmons op uh, sax. Er was nog een andere saxofonist, Billy Root, die meespeelde. Sonny Clark op piano, die dat voortreffelijk deed. De beukende Elvin Jones dit keer, in plaats van het even uh, soleren wat hij altijd doet uh, bij uh, Coltrane. Het al, was heel erg druk te maken. Het ja, ja. was gewoon echt beuken van dik zeg met plank. Maar wel in een. In een, in een... Uh, behoorlijk slow tempo. Hè? Ja, lekker toch? Ja, fantastisch. En Ike Isaacs op, uh, op bas en natuurlijk uh, Benny Green zelf op trombone. En van de ene trombonist die Green heet, gaan we naar een andere trombonist die heet ook Green met de achternaam, dan Irby Green. En dan zitten we in 1977. Hij nam een LP op, eh, toen voor CTI, en die heette Senior Blues. En daar speelde eh, een zeer jonge John Schofield al op mee in 1977. Eh, jullie gaan luisteren naar zijn uitvoering van een nummer dat eigenlijk niet gecoverd mag worden, maar hier toch gedaan werd. I Wish van Stevie Wonder. Jullie hoorden viooltjes van uh, Rogier van Otterlo, de Welsdorpenvlakte. Dat is altijd een teken dat we even niet meer uh, zo goed weten wat we met de tijd moeten. We hebben nog een minuutje over en ga gewoon maar genieten van dit uh, prachtige nummer. We zijn uh, dadelijk bij jullie terug voor het tweede gedeelte van Jazz Tournee Generaal. Tot zo!